Het zou voor het eerst zijn sinds 1964 dat er weer persvrijheid is in Burma. In dat jaar werden alle kranten genationaliseerd. Onder de laatste junta van dictator Tan Shui dienden drie officiële kranten als spreekbuis van het regime. Journalisten van andere media werden volgens mensenrechtenorganisaties ongekend streng aangepakt.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 ABB Verkeersinformatie. Door het regenachtige weer en een paar ongelukken hebben we toch wat files nu op de weg. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen de Alfred Soest en Heenbrugge 3 kilometer. En bij Knoop het Hoevenlaken nog eens 4. Een korte file in Zuid-Limburg op de A2 bij Maastricht 2 kilometer vanuit Eindhoven. Op de A12 Arnhem naar Duitsland bij Zevenaar naar 5 kilometer. En vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 4 kilometer. Bij Den Haag bij het Prins Klausplein wat problemen na een ongeluk. Dat merkt u vooral op de A4 vanuit Rijswijk naar Den Haag de A27 Utrecht-Breda bij Lexmond, 2 kilometer. En verderop bij knooppunt zuid Bos, 3 kilometer, na een ongeluk. Ook op de A58 staat het stil door, de, door die aanrijding. Van Tilburg naar Breda bij knooppunt zuid Bos, 3 kilometer. Maar de weg is weer vrij. Ten slotte de Rondweg Arnhem, de N325, richting knooppunt Velperbroek, richting het noorden. Tussen Gelredoom en Westervoort, 3 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag. Welkom hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Adviser, multimedia performer, neemt het op voor straatmuzikanten... in een debat met Paul Marcelje, raadslid voor D66 in Haarlem. De column van Justus van Oel, dit keer over de plofkip... U kunt reageren op al die onderwerpen. U kunt ons twitteren. Hashtag Afro VML. En u kunt ons zien als u naar de website gaat. Vrijdagmiddaglife.afro.nl. De rubriek de Kerstgevoel. Kerstmis 2012. Het is weer voorbij. Voor sommige mensen jammer voor andere mensen een opluchting. Ja, Bij ons in de studio Paul Sudoko, uh, kerstliefhebber... Ja, en Leni Krap, kersthater. Ja. Meneer Sudoko, uh, waarom houdt u van kerstmis? Nou, het is een stukje samenhorigheid hè. Uh, fantastisch, ik vind het gezellig mis in allen. En de boel helemaal versieren natuurlijk. U heeft ik ook een kerstboom? Ik heb er drie binnen, ik heb er drie buiten. Ze zijn allemaal zes meter hoog. Uh, alles, alles zit erop en eraan, hè. Zo, heel veel versieren. Buiten ook nog, nou nou. Ja, nou, nou ik nou, heb van alles buiten, hè, kerstversiering Ik heb uh, ja? lichtsnoeren ik heb lichtkettingen, uh, uh, lichtgordijnen. Oké, okay, en mevrouw... Licht, uh, uh, U houdt daar niet van. Uh, nee, uh, ik heb er niks mee. Ik haat kaars. kerst. Ik heb clusterverlichting, uh, verlichting, heb ik. Uh, solar, solar power. Uh, ik heb ellenlampen. Ja, e meneer Zuidogo, wacht even. Eerst, Eerst lampen, mevrouw Krap. Uh, en ja. waarom is dat mevrouw Krap? Ik heb vreselijke dingen ja. meegemaakt met de kerst vroeger. Mijn moeder ja. sloeg mijn vader. De ja. boom vloog in ja. brand no, met jongen, van jongen. die echte kaarsen. Weet je wel? Okay, wel Vreselijk was dat. Echte kaarsen heb ik ook. Ik heb ook heel veel figuren in de tuin. Qua kerstsiering, rendieren, metsleden. Er oom, uh, kerstman, en er waren en we ook heel heel heel altijd dooien ja. met kerst, Mijn oh, oom kreeg een taak die ja. viel met zijn oh, neus shit. in de sinaasappel. Ja. En mijn oma die brak er heup met de kerst, omdat ja, mijn vader... Maar, ik, uh, uh, eigenlijk overal heb ik dingen aan. Sterren heb ik hangen. He. Sterren heb ik hangen. Ik heb ballen, ballen heb ik ook wel hangen. Mevrouw, u kunt dat soort herinneringen niet opzij zetten. Nee, ik moet altijd huilen als de kerst eraan komt, want je kent er niet omheen. Een verlichte ijsbeer. Ik heb ook heel veel dierenfiguren. Een verlichte ijsbeer. En uh, Een zeehond, weet het wel, ja, je het en het hert. Waar, word Je wordt als het ware de kerst ingesleurd. Hè. Je ja. zal en je moet op tv, op de radio. Ik heb, uh, ijspegels heb ik. Uh, ik heb, uh... Lichtkrans, ik heb Ja, Je wordt er met een een je neus ingedrukt, ja. zoals oh, met de kat zelf. als je op de bank hebt geplast. Dat oh, je leuk. er met zijn neus erin drukt om het af te ja. leren. Maar bij oh, mij helpt dat niet, het wordt elk jaar erger. Ja, en uh, wat is nou uw gevoel met kerst, meneer Sudoko? Nou, dat ik het schandalig vind, dat ze overal in het land al die mooie kerstbomen en kerstlichtjes kapot maken. In de fik steken, he? die vandalen. Als ze dat bij men zouden proberen, ik zou ze helemaal in elkaar gebeuken. dat ze het niet meer na zou kunnen vertellen. Ja, nou meneer Sudoko, dat is niet heel erg een kerst... Nee. Nee, ze hoeven bij wijze van spreken maar te wijzen naar mijn kerstversiering... of mijn verlichte kerstal. die heb ik bijvoorbeeld ook. Ja. En ik sleur ze do zo door de voortuin heen ja. en ik trap ze helemaal lens. Oei, nou meneer uh, Sudoco, met kerst ga je toch niet zomaar mensen... Nee, als die mensen met een kerst willen verzieken... dat prachtige feest willen verpesten waar ik al die versieringen voor heb... dan kunnen ze een nekslot krijgen, minimaal. Hé, hey, <lacht> ja, nou, nou dan uh, wil ik u nog bij de vragen. Mevrouw, zit er iets of helemaal niets in de argumenten van meneer hier? Nou ja, wat zal ik zeggen? Spreekt u vrij uit? Nou, ik vind hem een soort boze kerstmaat. Een eigenlijk... boze kerst. Ja, ja, en ik heb de neiging om hem te slaan. Maar dat zal ik dan wel van mijn moeder hebben. Ja? Dat was ook nogal een slaan naar Nou, Doet u dat maar niet. En meneer, zit er wat in de argumenten van mevrouw hier? Nee, nee, helemaal niks. Ze zal het er zelf wel naar gemaakt hebben. Ik. Ja, nou, uh, dus oh, ik. Ik, ik kan u uh, niet dichter bij elkaar brengen. Dat zou toch zo mooi zijn, hè? Uh. Dat meneer wat van zijn grote kerstgevoel zou delen met mevrouw hier. Nou ja, uh, ik heb nog wel wat kapotte lampjes over. Of een uh, verlicht rendier. Die kan ze zo van me krijgen dan rot op met je rendy. Oh, wat blieft? Ja, dat bedoel ik. Nou, je krijgt die kerst gewoon opgedrongen van de mensen en dat wil ik dus niet. Oh, ja, maar meneer mee, hier wil alleen maar helpen. Ah, man, uh, u bent zeker ook Be tegen vuurwerk, Be hè? Ik ga straks ook zitten klagen dat het ah. te hard is. Poep, nee, poep, poep, Wordt ons daar ook niet meer gehoord. Nou, gegund. vuurwerk is nou, ik vind schaap, het vreselijk. En mijn hond wordt er helemaal gek van. Dat mens, krijgt toch een klapper in een bereg. Ho, ho, ho Dan moet je wel oprotten tegen mij, kerstdien, joh. Ja, Jongens, alsjeblieft, ja, vrede op aarde. Oh, en een zalig uiteinde. Oh, er is maar. God, Zo, so, dat lucht op. Manny Luik, Henry van Loon en Bas Hoeflaar. Bad, iedere week in vrijdagmiddag live. Twee mensen de vloer, twee katheders zetten we klaar. Twee mensen met verstand van zaken, uiteraard daarachter. Vandaag over straatmuzikanten. Voor de een, de man bij de supermarkt die op zijn accordeon... het boodschappen doen, net wat aangenamer maakt. Voor de ander, het duo met gitaar en dwarsfluit... waar je helemaal knettergek van wordt. Voor die ander stelt Paul Marcelje, hij is raadslid voor D66 in Haarlem... voor om straatmuzikanten harder aan te pakken. Voor de een... En voor de straatmuzikanten zelf neemt Advisser bekend natuurlijk van top op, maar nu multimedia performer. Het op in het debat. Uh, Paul, Marsaen, uh, om even te checken. U bent muziekliefhebber? Ja hoor, zeker. Ik van, maak ook zelf muziek. Zoals? Ik schrijf zelf Nederlandstalige liedjes, uh, ah. luisterliedjes. Ooit op straat gespeeld? Zoals het vroeger heette. Ik heb ook wel eens op straat. Ieder jaar eens doe aan. Het één keer gewoon voor de lol. Ik vind het leuk om te doen. Mensen hoeven niet te klappen namelijk. Ze kunnen gewoon direct zeggen wat ze ervan vinden. Of ze kunnen doorlopen en er niks van vinden. Heel erg leuk, kortom. Advies: ja, van jou weten we dat je van muziek houdt. Uh, ja. Maar uh, erger je er ook wel eens aan? Aan muziek? Ja. Nee, waarom zou je aan muziek erger als je muziek uh, hoort die je niet direct boeit? Dan kan je nou wat anders luisteren. Dus ik bedoel, er zijn opties genoeg in deze of dan samenleving. Loop je door als het in de lift, daar kom ik niet zo snel uit nee. als ik nu. <lacht> dan moet je nou uiteindelijk, ja, mag ja, je dan ook blij dat, uit. dat dan de volgende verdieping in zicht is. Ja. Ja. Jullie gaan in debat. Jullie krijgen eerst een half minuut om jullie standpunt toe te lichten. En daarna uh, debatteren jullie vrij. De stelling van vandaag hebben we als volgt geformuleerd: Om overal door straatmuzikanten tegen te gaan, moet je een streng vergunningenbeleid hanteren. Uh, Paul zei u, bent het daarmee eens? 30 seconden om uit te leggen waarom? Het woord heb ik overigens niet gebruikt. Haarlem is een fantastische stad, waar ik dus raadslid ben... met uh, een schone historische uh, binnenstad... waar erg veel restaurants, cafés, winkels zijn en ook veel woningen. En in zo'n mooie stad, daar past het niet... dat je uh, Oost-Europeanen uitbuit... Dat je uh, meer van dat soort dingen doet, die straatmuzikanten tegenwoordig helaas ook kennen. En we willen ook geen overlast veroorzaken voor de bewoners, de bezoekers en de winkeliers. Dat is de eerste halve minuut. Adviseur, waarom geen vergunningen blijft voor straatmuzikanten? Uh, ik vind het uh, geestelijk gestoord als je dat plan alleen al hebt. Waar hou je als overheid mee bezig? Ga je in je werk, joh? Begin eens met de voedselbanken in zo'n stad op te lossen, et cetera. Uh, als je in een stad woont, woon je daar met z'n allen. En het leuke van een stad is dat je af en toe een tram door de bocht hoort gaan. Maakt lawaai. Het leuke is dat je soms op de hoek een muzikant hoort spelen. Leuke muziek. Als je die muziek niet leuk vindt, vijf stappen verderop, ben je er al voorbij. Aad Visser krijgt al applaus, heeft al één medestander en ruim binnen de tijd. Paul Marseille, ja, met, als overheid kun je met veel belangrijkere dingen bezighouden. Nou, ik vind het geestelijk gestoord om zo te reageren... zonder dat je weet waarover het gaat, want dat blijkt uit de reactie. Uh, wij zijn namelijk helemaal niet tegen straatmuziek in Haarlem. We vinden het fantastisch dat er straatmuziek is. Er is fantastische straatmuziek in Haarlem. Alleen op dit ogenblik zien we zorgens een busje langskomen waar willekeurig wat Oost-Europeanen uit worden gedumpt... die niet in staat zijn meer dan drie noten achter elkaar te spelen... en dan weer dezelfde drie noten spelen als ze al daartoe in staat zijn. Regelmatig komt het busje langs om dan het potje te legen. Die mensen blijven de hele dag op één plek zitten... en storen op die manier niet alleen hun eigen belang... We hebben ook voorgesteld namelijk om iets te doen aan dat uitbuiten... gelijktijdig met het voorstel om iets aan vergunningen voor te bereiden. Ja, u zegt ze kunnen niet spelen, ze blijven de hele tijd staan... en ze worden ook nog eens uitgebuit. Ja, dat klopt. En ze storen omdat ze op één plek voortdurend niet in staat zijn... om echt muziek te maken, want tegen muziek zijn we helemaal niet. Maar het is geen muziek, zegt u. Het uh, is moeilijk om dat te beoordelen, maar drie noten achter elkaar en dan weer dezelfde drie noten pringelen. Dat noem ik geen muziek. Nou, hoe gaan we dat dan organiseren? Uh, gaan, gaat, er iemand, gaat er een commissie bepalen wie er wel mag spelen en niet mag spelen? Hoe, hoe stelt u dat voor? Je? Dat hangt af, uh, Ad, van het vergunningenstelsel wat we gaan maken. En dat wordt nu ah. door het college voorbereid. Uh, Utrecht kent een vergunningenstelsel waarbij iedereen die aanklopt, direct de vergunning krijgt. En vervolgens, uh, als blijkt dat zo'n vergunning is gegeven aan iemand die echt. Uh, wordt uitgebuit. Of uh, echt ja, duidelijk hoor steeds, het niet kan. Ik hoor steeds die uitbuiten. Wordt ik denk worden dan wel eens over gingen ingetrokken. Een, ja, maar ik zou graag misschien altijd Ja, afmaken. politici Laat ik het wil altijd doen. maar eeuwig doorpraten. Maar ik denk dat we hier even bij dit punt moeten zijn. Want ik hoor u elke keer zeggen. uitbuiten. Ik denk dat het bij u om uh, um een heel ander probleem gaat. U heeft het steeds over Oost-Europese. Ja, mag ik zelf bepalen welk probleem ik ja, mijn probleem heb? Mag macht? ik dan even uitleggen wat ik denk dat uw probleem is? Dat er een nou, uh, busje ja. komt met Oost-Europeanen die uitstappen en die kennen. Die kennelijk niks kunnen en die uitgebuit worden. Ja. Dat is het probleem. Dat is en ook een probleem. Als u een vergunningenstelsel maakt voor straatmuzikanten, gaan die mensen misschien andere activiteiten ondernemen. Want die willen niet spelen, want ze kunnen niet spelen. Nee, er is kennelijk een systeem dat die Oost-Europeanen uitbuit. Dat is uw probleem. En dat is het probleem dat u moet oplossen. En het schijnprobleem is dat die mensen een gitaar in hun hand houden... waar ze dus kennelijk niet op kunnen spelen. En als het publiek verstandig is, geef je geen geld aan muzikanten... die niet kunnen spelen, klinkt... want dat zijn geen muzikanten. Ja, dat klinkt heel aardig, maar dat is exact wat we ook van plan zijn. We willen namelijk ook beleid loslaten op de mensen die uitgebuit worden. Meneer, u moet in geen die motie staan beide dingen. Ja, Als je niet luistert, dan weet je ook niet wat ik ga zeggen. Nou, ik, ik hoor het al aankomen. Gaan nou, duidelijk niet. Nou, iedereen hoort het aankomen. Hoor. Nou, eh, praat alleen voor jezelf. Maar reageert u even op het punt van... u, u moet als die mensen uitgebuit worden dat probleem oplossen... en dat heeft niks met die straatmuzikanten te maken? Nou, dat is uh, dubbel. Want op, uh, uh, we hebben ook voorgesteld, gelijktijdig in dezelfde motie... Uh, om te zorgen dat straatmuzikanten niet langer dan een half uur op één en dezelfde plek voor dezelfde winkel zitten. Maar we willen die mensen niet uh, beletten te spelen. Alleen dan moeten ze even eentje opschuiven. Kortom, uh, de motie en de vergunningen behelzen veel meer dan alleen maar het punt van U wel of niet. Beide spelen aan. Ja. Hij wordt stil. Nou ja, je moet je afvragen of muziek maken een probleem is. Ik denk nog steeds dat in het hele verhaal, dat het helemaal niet gaat... dat het probleem de muziek is. Nou ja, als, ze, als dan ze niet kunnen iets... spelen en op één plek blijven staan... en dezelfde valse noten herhalen... Nou ja, dan kunnen ze niet spelen. Dus dat probleem hebben we eigenlijk behandeld en dat bleek om... te daarvoor, ja. daarvoor moet je toch, toch een vergunningenstelsel hebben... want je kan nee, ze er niet voorkomen. Nee, meneer, als u een vergunningenstelsel in gaat voeren... dan is de volgende vraag, wie krijgt hem wel en wie krijgt hem niet... als u zegt, iedereen krijgt hem... Ja, en hij kan vervolgens niet spelen, is er dus niets opgelost Nee, dat is niet waar, want je kan de vergunning intrekken. als, ah, als ja. Dus moet er iemand gaan beoordelen of die wel of niet goed muziek maakt? Ja, en dat moeten geen politici zijn vooral. De nee, graag. Nou, uh, Alsjeblieft af... niet. We Wie zijn wel ergens over eens. Maar, maar, maar hoe stelt u zich de praktijk daarvan voor? Komt er dan een commissie, een soort The Voice voor straatmuzikanten? Nou ja, kijk, dat, uh, dat vind ik nou neerbuigend richting zo'n mogelijke uh, beoordeling. Nee, dat is uh, helemaal niet neerbuigend. Bob Willem was ook een straatmuzikant. Ja, maar die kan spelen. En ja, daar ben ik gek maar de, van. Maar die zou nooit door de voice zijn gekomen, hoor, met die stem. Nee, maar, maar dat de is voice perfect. is onzin. Want over smaak valt immer te twisten. En smaak mag ook niet richtinggevend zijn in deze. Nee, maar even voor de aardigheid. Wat zou de praktijk zijn? Uh... Wie gaat het beoordelen? Ik eh, wacht af wat de burgemeester mee komt... we hebben daar geen richtlijn in gegeven... want we vinden dat je de ervaringen van andere gemeenten in deze... en er zijn er een aantal, eh, eerst maar eens onder de loep moet nemen. Het kan dus nog best zijn dat we uiteindelijk helemaal geen kwaliteit gaan beoordelen... maar dat we wel vergunningen verstrekken voor het geval we eh, iets willen intrekken... dat met uitbuiting te maken heeft. Kijk, we dus wachten gaan... rustig af wat in die andere gemeenten aan ervaringen naar voren komt. Hè, er zijn er meerdere in Nederland al die het doen. En eh, daar heeft men helemaal geen slechte de ervaring de heb van, van raadsleden ja. uit die gemeente Begrepen. Ja, ja, ja. Ook de muzikanten hebben er geen probleem mee. Adviser, jij, jij denkt dat gaat niet werken? Uh, nou, ik, ik, als ik het zo hoor, zou dat prima kunnen. Dat wil zeggen dat je iedereen een vergunning geeft. Want het is hetzelfde als dat je geen vergunning hebt namelijk. Ja. Uh, dan moeten ze alleen eerst naar een loket toe om een zinloze vergunning te halen. Want die krijg je toch. Dus het slaat nergens op. moet allemaal weer gemaakt worden. Maar, maar, moet gecontroleerd worden. Maar daar zullen we het maar niet over hebben. Nou, want... daar mag, mag je het best over hebben. Want nee, die als die je niet. namelijk op een gegeven moment hebt uh, gezien dat mensen gewoon zich niet aan die paar kleine spelregels houden... van ga niet langer dan een half uur voor een winkel zitten... dan kan je zeggen, jij krijgt voortig geen vergunning meer. Ja, nou, prachtig. Dat moet dan weer gecontroleerd worden... door iemand die de tijd gaat bijhouden. Gaat de politie dat doen? Zien we ons dat voor nee. Ja, nee. is de straatmuzikant politie? Dat doen de stadswachter. Daar hebben we het al over ja, gehad met elkaar in Haarlem. Ja, fijn. Maar lijkt me niet... We lopen daar toch. We, komen, we, we leven steeds meer in het land van de rijdende rechter. Je woont in een stad. Je bent bij elkaar. Je beleeft van alles. Helemaal en, mee eens. En hey, kijk eens, daar groeit een blaadje over mijn hmm. hek heen. We bellen de rijdende rechter. Hij rukt uit. En het moet afgeknipt worden. Oh, vreselijk. Nee, dat zo, zijn we weer eens. In Staat zijn we zo langzamerhand beland. Laat muzikanten fijn spelen. Als er sprake is van uitbuiting. Zoals ik vele malen hier in dit gesprek. voorbij heb horen ja, komen. Daar zijn is jullie het dat ook eens het probleem. Dat moet worden aangepakt. Maar meneer Marseille, u zegt ook de overlast van die muziek is soms. Ja, eh, erg. Nou, ik vind uh, muziek uh, in het algemeen geen overlast. Maar als je inderdaad een, uh, met je open deuren voor de winkel. want dat mag nou helemaal in Nederland. Uh, winter en zomer, uh, milieuvervuiling, maar dat terzijde. Uh, als je daar een staatmuzikant voor je deur hebt staan. en je kan gewoon nog. Uh, een half uur lang niet goed met je klanten praten. Dan je Daar probleem. gaat het er toe om. Ik wil, ik wil afsluiten. U hoorde het net al in het satireblok. Dat doen we altijd op dezelfde manier. Tot slot, uh, advisser zit er helemaal niets of ook wel iets in de argumenten van meneer Marcelje? Uh, wat ik een, uh, een argument vind is dat uh, sommige muzikanten, bijvoorbeeld uh, dat zie je in Amsterdam ook, de neiging hebben om op de vaste plek de hele dag te blijven zitten. Ik denk dat dat een punt is. Daar maar, moet je wat aan doen. Da, okay. Dat zou een punt kunnen. zijn. Andersom, meneer Marcelje, uh, zit er misschien toch ergens wel iets. In de argumenten van advissen? Ik ben blij dat hij nog steeds van muziek houdt. En ik hoop dat hij nog heel lang muziek blijft maken. Dat blijf ik ook doen. Heel goed. Ja, maar dat is geen antwoord op de vraag. Nou, uh, uh, ik vind de vergelijking met de Rijdende Rechter. daar zit niks in, vind ik. Het was ook niet mijn vergelijking met de Rijdende Rechter. Ik gaf alleen een tijdsbeeld aan waar nou, we. We gaan niet opnieuw zijn. beginnen. U vindt blijkbaar dat er toch helemaal niets in die argumenten van advisor zit. Ik dank u allebei voor dit debat. Advisser en Palmerzee, raadslid voor D66 in Haarlem. Zo direct de column van Justus van Ool. Maar eerst, ze staat er alweer klaar voor, Mary Davis Jr. world to see. Davis Junior. Vind je het mooie muziek? Laat het ons weten. Mail ons op vrijdagmiddag afro.nl of laat een berichtje achter op de Facebook pagina. Dan maak je kans om de speciaal door haar gesigneerde CD New Day te winnen. Yes. Het was Moon River, uh, Mary Davis Junior, zeg ik maar even. Ja, uh, begeleid door Mary Davis Junior zelf op zang. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel dit he? is de laatste single. Ja, want, die want ik heb je uitgebracht. bent er met een hele band. Ik zal ja. zo direct alle namen noemen. Uh, maar dit was dan even één uh, nummer met, uh, met, met band. Ja. En dat zing je zelf helemaal in. Dat heb ik zelf ingezongen in mijn huiskamer thuis. Gezellig voor de microfoon. Ja, ik heb in mijn huiskamer gewoon mijn computer staan. En uh, mijn microfoon. En uh, eigenlijk heb ik mijn hele cd zo ingezongen. Zo simpel is het tegenwoordig? Zo, ja, zo simpel is het. Echt, het is wel heel fijn. Want je bent echt in je vertrouwde omgeving. Je hoeft dus ook niet onder druk van een producer in de studio... van nog een take en uh, je hebt ja. nog vijf minuten of zo. Het is echt heel heerlijk. Je kan ook midden in de nacht. scheelt een boel geld, veel relaxter. Ja. Ja. ja. Je bent geboren als Marleen Emmerik. Van Twentse... Emmerik. Emmerich, sorry, Van Emmerik <laughs> in de ja. Twentse Delden. Ik ben eigenlijk geboren in Nijmegen, maar op mijn zesde naar Delden verhuisd. Ah, okay, cool. ja. uh, dus waarom Mary Davis Jr.? Waarom? Nou, op een gegeven moment... het is eigenlijk, die naam is gewoon ontstaan. Mary staat voor soul, Davis staat voor jazz... en junior is mijn eigen element. Miles Davis kan ik me voorstellen? Precies. Welke Mary is het? Precies, Mary J. Blige zou, oh, zou, okay. zou, zou je kunnen zeggen. Iedere Mary die soul is. Precies, vindt. precies. Eigenlijk oh. uh, kreeg je op een gegeven moment Marleen... Nou, dan heb je al snel in het Amerikaans Mary, mm. Marlene, Mary. Nou, eigenlijk op een gegeven moment ontstond die naam gewoon. En ik, het, het paste ook bij de muziek die ik maak. Dus het is een soort van, ja, ik ben het eigenlijk zelf geworden. Maar Nijmegen nee, Delde zat vol met solo en jazzmuziek. Nou... Als kind. <laughs> nou, vooral thuis wel. Oh. Thuis wel. Veel jazz vooral, eigenlijk. Ja. ja. En dat is ook wat je meteen zelf leuk vond? Of nou, wilde gaan ik, doen? ik kan me nog herinneren dat ik als vierjarige... zat ik dan bij mijn ouders in de auto. En dat was in de cassettebandjes tijd. En... Uh, was er een cassettebandje van Dave Brubeck bijvoorbeeld, die nou net is overleden? En Take Five. Ik kan me herinneren dat ik dan nog dat ik dat dan met de hand zeg maar nog ging terugspelen, want dan op de op de. Om het opnieuw te horen. kon dat niet. Ja, en de Andrew Sisters. Kan ik me ook echt als vierjarige die koortjes. Dus dat heeft allemaal wel invloed gehad. Toch heb je uiteindelijk van een ander repertoire gekozen. Ik bedoel. Maar het zit er wel in, hoor, die elementen. Ja, juist. Eigenlijk is het de jazz-element denk ik ook dat. Dat ik elke keer als ik het zing, zing ik het ook anders. Hmm. Toch die improvisatie die erin zit. Maar vooral de, wel, wel vooral de zogeheten zwarte muziek. Ja, zeker. Daar heb ik een voorliefde voor. Ja, ja absoluut. Dat ja. is er toen al in. Ge... Ja, ik, ik, ik, ik kan me herinneren, ook Stevie Wonder, weet je wel, dat, hmm. dat dat echt zo is blijven hangen als kind van wow, wat is dit? Nou, je, bent, je bent als, als talent door Radio 6, hè, soul, jazz ja. talent, uh, ja. uitgekozen. Dus ja. uh, met succes. Je, je cd is al een tijdje uit, uh, mei dit jaar. Klopt. Uh, en zelfs in Japan hoorde ik uitgebracht. Ja, ja klopt. Nou ja, ik dacht, uh, Japan, weet je wel, daar is wel een markt. Schijnt, had ik gehoord. Ja, dat schijnt, ik, ja. Er ja, wonen mensen, veel ook. Ja. Precies. Ja. Nou ja, weet je wat is? Daar is wat minder verzadiging dan als je bijvoorbeeld naar het Westen gaat. Naar naar, ja, naar het Westen, naar Amerika gaat. Mm, ja, en, maar je uh, kan ook naar China gaan dan. Ja. ja. Nou ja ik oh, probe, dat ga je ook doen. Nou, dat hoop ik. Kijk, oh. ik heb gewoon um, op Facebook gezocht, in contact gelegd met een label daar yeah. in Japan. Die waren heel enthousiast. Eigenlijk was dat binnen een hele korte tijd was dat geregeld. Ook ja. Alweer zo handig via, mijn, wedge view, uh, via maar, mijn label Wedgeview. Dus je gaat er ook naartoe om op te treden? Of? Ja, dat nou ja, het schijnt best toch best wel. Ik, ik ben ermee bezig, maar het is toch best lastig om daar een toertje te boeken. Lastiger hm. dan ik dacht. Moest even met de familie ja. Dulven contact opnemen. Ja, ja die ja, hebben ja, ook ja. veel ja. Uh, ervaring. Ja. Uh, nou ja, als het zover is, laat het ons weten. Tuurlijk. Maar ja. Voorlopig ga je hier eerst nog uh, twee nummers met band zo direct ja. voor ons spelen. Tot zover, dank Marleen en Merik, Mary Davis Jr. Dank je wel. Mm. Ongeveer de helft van de Nederlanders at deze kerst dinosaurus. Wat? Dinosaurus, meneer Van Oel? Ja, want als u kalkoen at of kip of eend, dan at u vogel. En vogels zijn springlevende afstammelingen van de dinosauriërs. Ook zijn vogels de dieren die het in de vleesindustrie... het hardst te verduren hebben. Dat zou te maken kunnen hebben met hun voorouders, de dino's. Aan hen danken vogels die schubbige huid op hun poot... Daarom kunnen vogels hun ogen niet bewegen en staren de hele tijd. En daardoor zien wij mensen onmiddellijk. Vogels zijn geen familie van ons. De actiegroep Wakker Dier nam het de afgelopen weken op voor de plofkip. Een plofkip begint als een pluizig kuikentje van 50 gram. Al na zes weken is dat kuikentje, een vleesgrom van 2 kilo... te zwaar om op zijn eigen pootjes te staan. Is dat zielig? Ja, maar stel u nu een donkere schuur voor met 10.000 invalide paardenveulens. Het enige wat ze kunnen is eten. Na een zinloos leven van een half jaar... wordt van die plofveulentjes met weggerotte hoefjes... spotgoedkope paardenworst gemaakt. Maar dat gebeurt niet. Wat wij met kippen doen, zouden wij nooit doen met paarden of koeien... of met varkens. Dat zijn zoogdieren. Met ons soort ogen. Familie. En daarom is het zo moeilijk om te huilen over het lijden van een plofkip want ze hebben geen lippen en geen tanden. Ze hebben geen oogleden, maar een eng vliesje dat opeens over hun ogen schiet. Mensen herkennen in een plofkip te weinig van zichzelf. Je kan daar de bio-industrie de schuld van geven, maar ook God of de evolutie. De kip is een vreemdeling. De actiegroep Wakker Dier denkt minder subtiel. Die beweert dat de plofkip de schuld van Albert Heijn is... Maar Appie weigert de plofkip weg te doen... want A, die mensen, de mensen willen die extra zware en goedkope plofkip... en B, anders kopen ze hem gewoon ergens anders. Dus volgens Albert Heijn is het de schuld van de kopers... dat er plofkip in de winkels ligt, niet van de verkopers. Dat argument gebruiken wapenhandelaars en cocaïne dealers ook altijd... maar een feit is, mensen huilen niet om kippen. Wat die boze kipknuffelaars van Wakker Dier zouden moeten doen... is heel Nederland schelden. In plaats daarvan kiest Wakker Dier voor het chanteren van speciaal Albert Heijn. Erg flauw. Beste luisteraars, wij gaan in 2013 minder en diervriendelijker vlees kopen. In onze portemonnee hebben wij daarom een fotootje van de prachtige ogen... en schitterende wimpers van een varken. Dan betaal je graag iets extra voor je carbonade. Heb je trek in goedkope plofbiefstuk, denk dan aan de zijdezachte oogopslag van een koe of kalfje. En voor je het weet, koop je diervriendelijk vlees. De ogen van dieren lijken te bepalen hoe wij ze behandelen. En daarom verkoopt Albert Heijn geen plofkoe of plofbig, maar wel plofkip. Want kippen zijn niet ons soorten dieren, het zijn Mini-dinosaurussen met schubbige oogranden en dinopoten... waar je doodsbang voor zou zijn als ze tien keer zo groot waren. Dus voor je het weet sta je alweer bij de kassa met een kilobak plofkipfilet. Dan eet je in ieder geval geen familieleden op. Ooit zag ik in het zeeaquarium van New Orleans de ogen van een zwaardvis. Zo ongelooflijk mooi. Ik heb nooit in mijn leven meer zwaardvis gegeten. En als je een beetje welwillend in de ogen van een plofkip kijkt... zijn ook die prachtig.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 In een afscheidsbrief schreef ze onder meer... dat de politie meermaals weigerde haar aangifte in behandeling te nemen. En in de vier grote steden is dit jaar tot nu toe één dode... meer gevallen door geweld dan in 2011. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht... tellen dit jaar 40 slachtoffers van moord en doodslag. In 2011 waren dat er nog 39. Blijkt allemaal uit cijfers van de grootstedelijke politiekorpsen... die bij het ANP zijn opgevraagd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie... Er is vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht, voor Maastricht 3 kilometer. Op de A4 Delft richting Amsterdam, tussen knooppunt Iepenburg en knooppunt Prins Klausplein 2 kilometer door een ongeluk. Bij knooppunt Prins Klausplein is de verbinding naar de A12 richting Den Haag dicht. Dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens, tussen Westervoort en Zevenaar 2 kilometer. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt Terbrechtseplein ook 2 kilometer.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 Zoals de meesterschilder het zelf bedoelde. Dat is wat u kunt zien op de expositie met reproducties van als een schilderijen, samengesteld door professor en Rembrandt-kenner Ernst van de Wetering. Frits Barend is er ook. Hij gaat het natuurlijk over sportieve hoogte- en dieptepunten hebben. En u kunt er allemaal op reageren door onze Twitter, hashtag AvroVML, en u kunt ons dus ook bekijken op vrijdagmiddaglive.avro.nl. Alle 325 Rembrandts dus, zoals hij ze bedoelde, dat kunt u zien op die expositie. Het zijn reproducties van al zijn schilderijen, samengesteld door Ernst van der Wetering. En meneer van der Wetering, welkom. Frits, even checken bij jou. Hoeveel echte Rembrandts heb jij in je leven eigenlijk gezien? Nou, misschien wel een stuk of twintig. Ik kan me vorig jaar nog herinneren dat er ineens een Rembrandt hing. Een maar ontdomme. de beroemde Rembrandts heb je natuurlijk hier in, uh, in het Rijksmuseum. Ja. En de Staalmeesters en het Rembrandthuis. En meneer Van der Wetering, ja, u heeft ze allemaal, geloof ik, gezien, hè? Ja. Zelfs in handen gehad hoor. De meeste, meeste wel. Eén of twee heb ik niet gezien. Die hangen dan in huizen waar je, waar je niet in komt. En waar, u dat... ha waar Zit... hangen ze allemaal, die Rembrandts? Over de hele wereld, maar heel weinig in Oost-Azië. Wel een paar in Australië. De meeste hangen in Europa, de de, in de in de Verenigde Staten. Ja. Zit, ja. zit u dwars dat u die, die twee of drie schilderijen niet gezien hebt? Ja, dat zit, he? ja. Dwars, dat komt nog wel een keer. Ja, echt? Ja. Hoe, hoe want ik bedoel, blijkbaar wil de eigenaar het niet. Nou ja... Um. Die sterft dan een keer. <laughs> en dan ja. komt zijn, zijn, zijn zoon, wordt dan, dat, dat hebben we vaker meegemaakt. Dat mm. sommige eigenaren of zijn dochter. ze niet laten zien. Hoop dan, doet leven, zeg ik maar. Zoon, of dochter. Ja, nou ja, vanaf deze week in ieder geval in een, een opmerkelijk winkelcentrum... hier in Amsterdam, alle Rembrandts voor het uh, uh, publiek zichtbaar. Uh, de, hoe heeft u dat voor elkaar gekregen Ik heb de tentoonstelling gemaakt, maar ik heb niet de plek uitgezocht... En, uh, maar ik ben blij dat ze ervoor gezorgd hebben... dat je, als je naar die tentoonstelling gaat... niet het gevoel hebt dat je in een winkelcentrum komt. Wat je, krijgen we er te zien als we dan naartoe gaan? Je komt en je gaat naar beneden. Je ziet tijdens de tentoonstelling al beginnen... en het winkelcentrum is boven. Okay. Dat, dat hoor je soms een klein beetje... maar het is een hele andere wereld daar beneden. Het is niet uw plek, begrijp ik. Maar wat krijgen we te zien als we naar die expositie gaan? Dan loopt u uh, zeg maar door de hersens van Rembrandt je, en door zijn leven... Uh, je, uh, het, het is min of meer in volgorde van ontstaan, opgehangen. Soms zijn dingen bij elkaar gebracht. Maar wat hangt er? Want ik zei uh, ja, de Rembrandts zoals Rembrandt ze eigenlijk zelf bedoelde. Nee, de Rembrandts zoals ze overgeleverd zijn... maar waarvan we soms zoveel weten... dat, ze, dat je ze anders kunt tonen dan ze in de betreffende musea hangen. Bijvoorbeeld de nachtwacht. Nacht. Hoe zie je de nachtwacht zoals je die niet in het Rijksmuseum ziet? Nou, de nachtwacht is ooit ernstig verminkt. He, er zijn stukken van afgesneden. En zo, en zo ernstig dat de nachtwacht in het Rijksmuseum... toch enigszins uh, no, nogal sterk afwijkt van Rembrandts bedoelingen. Maar gelukkig is er iemand geweest die een kopie van het schilderij gemaakt heeft... al vrij gauw na het ontstaan. Die kopie die kun je ook in, in het Rijksmuseum uh, zien. Die hangt meestal in de buurt mm -hmm. van de nachtwacht. En die hebben we digitaal vermengd met, met de echte nachtwacht. Dus de, de stukken die ontbreken, hebben we er via die kopie weer aan kunnen zetten. En dat waren niet zomaar stukken. Als je ze, ze eraan zette, werd het een ander schilderij. Die, en ook die manier, hebt u al die 325 schilderijen Niet manen? allemaal, maar wat maakt het schilderij nou plotseling anders? De bedoeling van Rembrandt met de nachtwacht? <Arabic> nou, kijk, de eigenlijke de, de, de, de, de, de, de, de, titel van het schilderij was... De kapitein geeft opdracht aan de luitenant om een stoet te formeren. En als je links dat stuk eraan hebt, schuif ineens de kapitein en de luitenant naar rechts... En komen ze eens aanlopen? Dan zie je de oorspronkelijke opdracht van het schilderij. Je ziet als het ware de beweging ontstaan hm. die op dat moment gecommandeerd wordt. Ja. En Rembrandt was erg gevoelig voor asymmetrie. Dat, dat, dat vond hij heel belangrijk. En dit, de, de, de, nacht was, is, de Nachtwacht was asymmetrisch. En is nu symmetrisch. En is nu symmetrisch. Maar zijn deze reproducties, want dat zijn het dan natuurlijk, digitale reproducties, zijn die eigenlijk beter dan de originele? Mm. Uh, ze zijn natuurlijk <lacht> ja. niet beter dan de originele. Maar. Uh, je kunt uh, de originele hangen vaak op plekken waar het licht niet goed is. Hè? Als je de, de, de National Gallery in Londen heeft een prachtige collectie Rembrandts, Maar als je er komt, je wordt er droef van. Je ziet er een paar grijze vlekken aan de muur hangen. Bij ons kun je ze echt zien. Uh, en dat komt omdat die, wanneer dan van die schilderijen foto's waren gemaakt... in het museum, kregen wij die digitale bestanden. En daar zit alles beter in dan je het in de museumzaal ziet. Want als Rembrandt zel zelf zou zien, wat zou hij ervan vinden? Hij zou het fantastisch vinden. Ja? Want hij was uh, erg geïnteresseerd in de verspreiding van zijn, van zijn werk. Dus hij heeft als jonge man uh, een heleboel in print gebrachte kopieën van zijn werk laten maken. Maar hij was zelf ook erg geïnteresseerd, zo niet afhankelijk bijna van reproducties. Hij had een grote collectie. Hij had die techniek fantastisch gevonden. Als hij, had zo. Dit. Ja. hij was zo stom verbaasd. Ja, maar het is he. geen echte verf natuurlijk. Nee, maar wat is. Ik bedoel, nou dat was toch wel ook de dikte van de verf. De daar gaat het altijd over bij Rembrandt, toch? De... Dat is zo. En, en, maar nee, daar gaat het bij Rembrandt alleen maar in, in beperkte mate gaat het, gaat het daarom. Het ging hem natuurlijk vooral om licht en schaduw. Nou, die komt in die tentoonstelling fantastisch tot nee. uiting. En het ging hem om kleur. En die is er ook. En het ging hem om compositie. Die de heeft... kleur is er zelfs beter, zegt u eigenlijk hier. Ja, dat is hij, dat, dat wil zeggen. Als je de Rembrandt's in de musea onder echt behoorlijk goed licht zou zien, dan zouden ze... Maar hangen ze dan ware groot in het winkel? Ja, ja, ze hangen daar allemaal... Maar ze te... hangen ook echt? Het is niet dat je videobeelden... Ze hangen nee, ook je, loopt, je loopt door museumzalen waar alle op een manier... En waarom is het licht daar dan wel goed? Omdat daar eh, sterk licht op die schilderijen kan worden gezet. Wat veel musea niet willen of durven. Maar wat die schilderijen vaak niet kunnen verdragen, zeggen ze toch? Ja, een, een Rembrandt kan heel wat hebben. Mm. Maar een Van Gogh bijvoorbeeld kan veel minder hebben. Wat licht betreft. Oh. Eh, dat komt door, dat gebruikt... komt door de verf die gebruikt is. Dat komt door de verf die gebruikt is. En, en Frans, Hals, Frans Halsen hebben soms geleden onder te veel licht. Omdat bepaalde blauwen, het, het spijkerboekenblauw. Wat die, wat die, dat, dat kan verkleuren. Dat kan daar slecht tegen. Ja, ja. Dat kan verkleuren. Maar deze. Deze denk ik, die ja. Die, en als, als, als er ooit iets mee gebeurt. dan heb je binnen een dag weer een nieuwe. De, je, je... Zijn er mensen, met name rembrandt kennis natuurlijk. die eigenlijk vinden dat het een beetje heiligschennis is wat u doet? Nee, dat weet ik omdat uh, we in het verleden twee keer zo'n tentoonstelling hebben gemaakt... die lang niet zo goed nog was als deze, in de beurs uh, van Berlaag. En daar zijn veel kunsthistorici van over de hele wereld... die in, toevallig in Amsterdam waren, naartoe gegaan. Juist dus ik komen kijken. Ik heb, nou, ze gingen er niet speciaal voor naartoe, maar ik heb ze later ontmoet. Mm -hmm. Her en der. En... Ze waren allemaal vreselijk enthousiast, want waar zie je zoveel rembrandt in waren grootte? Dat is eigenlijk wat nog het sterkste speelt. Je hebt een voorstelling van een schilderij, dat heb je uit een boek. Hè, daar is het steeds A4-formaat. En ineens zijn ze allemaal heel verschillend ja, hoe, van ho hoe, formaat. Hoog, hoe groot is nu die nachtwacht? Is, is dat een grote schilderij? Nee, zijn allergrootste schilderij hing ooit eh, in het Paleis op de Dam... nu het raadhuis. Dat was 5,5 meter hoog, 5,5 breed. De Nachtwacht, daar zijn dus nu stukken van af... maar dat was zeg maar 4,30 bij vijf. Bijna, eh, zo, groot. 5, 5, 5, Vrij, bijna is, zo groot. zou je als je, die, als je die reproductie ziet toch steeds denken... ja, maar het is niet echt... Nee, nee, nee. Ik wil me wel laten... Ik, ik hou, ja, me van, de verbeelding. Ik hou me van de verbeelding ook. Ja, en maar, ik vind het prachtig om te zien. Want het is natuurlijk bijna echt, het is net niet echt. Maar ik kan me best voorstellen dat voor mensen die hier als toerist naartoe komen... ik begrijp ook helemaal niet dat Amsterdam niet veel meer reclame meer maakt. Nee, maar nou ja, dit, dit vinden de de deskundigen, net, uh, begrijp ik, dus, dus uh, interessant. Hè? Ik bedoel, als ze er, er zijn, gaan ze er ook naar zeker. kijken. Toch is er wel enige commotie, want er hangen ook zes werken... die volgens andere deskundigen niet echt van Rembrandt zijn. En volgens u wel. Ja, dat komt omdat ik al 45 jaar onderzoek naar die schilderijen doe. En die schilderijen zijn vaak door, door kenners uit het verleden... die geen technische hulpmiddelen hadden... die bijvoorbeeld geen rundjefoto's konden lezen... Op, op, afgeschreven van Rembrandt... omdat ze niet pasten in hun beeld van Rembrandt. Nou was Rembrandt een, een echte zoekende kunstenaar. Dat was niet iemand met een vaste stijl. Hij experimenteerde. Dat maakte maakt hem zo bijzonder. En Jan, welke zijn dat bijvoorbeeld? Die welke bekende? Welke zes? Nou, heel, dat, ja, het zijn er meer trouwens. Maar dus een, ja, de titels zijn altijd heel onloos. Oude man in leunstoel in Londen. Maar ik bedoel, het zijn niet de minsten die dat zeggen. Van het Metropolitan in New York, het Louvre ja. in Parijs, noem maar op. Ja. Maar die hebben nog voortgebouwd op oude catalogie. En hebben soms wel moeite om mijn argumenten, die heel sterk zijn. Ik, ben, ik heb gelijk. U weet het gewoon het beste? Ik best. weet het het beste. Echt waar, ja? <laughs> Jazeker. Ik heb, kijk, ik, heb niet, ik heb niet één schilderij onderzocht. Ja. Ik heb er honderden onderzocht. En die conservatoren hebben alleen maar de schilderijen... die ze in huis hebben waar ze met mee doen. Ja. En dat is het voordeel. U treest zich van... helemaal niets van die kritiek aan? Helemaal niks. Nee. Ja. Dus al die 325 zijn het er dus. Die zijn daar in Magna Plaza te zien. Ja, dit, nou goed De plek daarvan zegt u, dat, dat, dat is een heel ander ding. Maar je moet gewoon je op die expositie richten. Want nee, die, plek, die plek is prima. O, Prima, okay. op het moment dat je dus binnenkomt... Ja. is er een hele mooie marmeren trap naar beneden... naar de tentoonstelling en ben je onmiddellijk vergeten... dat je Magna naar bent. En boven bent. heb je de plofkeer van Albert Heijs. Het heet, moet ik even zeggen, de expositie Rembrandt All Is Paintings. In, in goed Engels natuurlijk voor het publiek hier in Amsterdam. Dagelijks want dat is dan wel weer een voordeel ja. natuurlijk... dat het in zo'n winkelcentrum hangt Magna Plaza hier in Amsterdam. Tot zover, dank, Ernst van der Wetering. We gaan zo direct nog even met Frits Barend over sport praten. Heeft u iets met sport? Ja. Veel. Oh, ik ben heel benieuwd wat. Mag u ons zo direct <laughs> vertellen? Uh, wij gaan eerst weer luisteren naar muziek van Mary Davis Jr. Ja. Nights, weeks, I can't sleep Or oh, eat crazy, mate Thinking of you makes me weak I met you on Monday Terminal 5A I was waiting for my plane But you got me delayed Just one look at your eyes Sparkling blue skies You got me by surprise I felt like I was dreaming wide awake Is this a mistake? Cause baby since I've seen you Oh, whoa, oh, oh. whoa days, nights, and weeks While well, I can't Oh, oh, Eve, crazy man Thinking of oh, you makes me we Oh, yeah, yeah We talked about the music we like And the things we find To shine to ask your name. your name. I wish I could go back to say to you. I keep on thinking about you since that day. Now, what if I would have stayed? Instead of letting it slip away. We will never know until we meet again. Why? Harry Davis Jr., oftewel Marleen van Emmerich... Michelle Oudeman, Alexander Brings, Julia van de ketterij Bekking... vocals, Bas van der Wal op gitaar, Hugo den Oudste Bas... Salle de Jonge, drums en zo direct. Gaat u ze allemaal nog een keer horen. Dank. hoofdredacteur van het blad Helden en natuurlijk vaste columnist van Vrijdagmiddag Live. Uh, en aan tafel ook nog Ernst van de Wetering... Uh, van wie we net hoorden dat hij iets met sport heeft. Wat? Dat ik om zeven uur de radio de televisie aanzet... en van zeven tot acht kortzachtig kijk. Want ik hou erg van groen gras... En van hollende mannetjes. Echt, maar ik vind het heerlijk als Ajax eh, vooraan staat. Hollende mannetjes. Als Ajax vooraan staat. is een prachtige zin is het, is wel, het is wel voetbal. Ja, Geen nee, cricket dat, dat, of... Nee, nee. nee liever voetbal dan, dan cricket. Uh, hoewel daar ook veel gras is natuurlijk. ja, ja als het per gras hockey, en mannen is Bij hockey gaat de bal te snel. Te snel? Ja, dat kan ik niet volgen. Ja, die nieuwe nee. kleuren scheelt ook? is ook geen televisiesport. Nee, hè? helaas. Balletjes. Nee, te klein. Voetbal. Nou, het, het gaat over voetbal. Dus u mag zich er uh, ruimhartig tegenaan bemoeien. Uh, Even Frits, één ding. Ik las, ja. ik geloof uit mijn hoofd, een bod van 250 miljoen of zo door de Russen ja. op Messi. Ja. Ja, Doel, ze kunnen 500 miljoen hij? bieden. Ja, waar gaat het om? Ben ik ja. Het is natuurlijk een of andere Russische magnaat... die over vijf jaar veroordeeld wordt... volgens de handel in derivaten of zo. <güls> dat voorspel jij nu al. Want dat ja. is wel het kapotmaken van het voetbal op dit moment. Er zijn in Nederland en ook in Duitsland... zijn ze het voetbal aan het gezond maken. Dat je niet Financieel meer mag uitgeven dan dat je aan inkomsten krijgt. Waardoor, daar heb ik het zo direct over. Waardoor jeugdige talenten weer een kans krijgen. Mm -hmm. Maar zo'n gek. Hij gaat ook 350 miljoen bieden, want het maakt hem toch niks uit. Maar Nog Messi even. gaat niet. En ze worden duurder dan de schilderijen van Rembrandt. Die, nou, nee, die voetballers dan. Die, ik, nou, de nachtwacht. Ik weet niet wat de nachtwacht... als een rust komt. Het zei, God, wat je? doet een beetje nachtwacht nu, meneer Van der Weteren? Een <laughs> beetje nachtwacht. Het doet, uh, doet wel 300 miljoen. Toch wel. Ja, nou, als ik 350 de... miljoen bied, heb ik hem nog niet. Nee, nee. Nog steeds wel duurder. De tops, uh, Frits. <laughs> nou, de twee kinderen van 17 jaar... Nathan Aken, en uh, waarschijnlijk heb je er nooit van gehoord... Nee. en Karim Rekik, debuteerde in het Walhalla van het voetbal in de Premier League. In Engeland? Uh, Aken deed het bij Chelsea en Reekick deed het bij Manchester City. Aken mocht één minuut meespelen in de negentigste minuut en mm -hmm. Reekick soms zelfs in de basis. Nou, die jongens zijn ooit twee jaar geleden of drie jaar geleden bij Feyenoord weggehaald als vijftienjarig kind zijn er gewoon weggestolen. Wegge Feyenoord heeft wel wat geld gehad. Maar dat was nog in de tijd dat... Ik neem bij Feyenoord... toestemming van de ouders, hoor niet? Ja, ik kan me ook wel voorstellen. Als ja. je dus uh, geen, toekomst hier, of geen toekomst hebt, je bent heel arm... en plotseling komt er een Engelse club... en die biedt jou en je gezin 100.000 pond... moet je sterk zijn om dat ja. te weigeren. Dus die kinderen zijn gegaan. Uh, er zijn heel veel kinderen van Feyenoord weggekocht door die Engelse clubs. Je bent pure belegging voor die Engelse clubs. Ze hebben geen enkel interesse in je. Uh, deze jongens zijn dus weggegaan bij Feyenoord toen Feyenoord ook nog geen toekomst had. Sinds 2011, voor, sinds vorig jaar, heeft Feyenoord weer toekomst. Koeman laat jeugdige spelers debuteren. En je ziet het nu bij Feyenoord, daar kom ik straks op. Bestaat alleen maar het eigen kweek. Die jongens zijn eigenlijk net een jaar te laat 16 geworden. Op een vijftiende weggehaald. Ik voorspel dat ze het nooit bereiken bij Chelsea, Manchester City. En ik baseer dat op andere spelers die daar geweest zijn. Jeffrey Bruma, Bruma is ook op 15 jaar leeftijd weggeplukt bij Feyenoord. Betalen ze wel 250.000 pond aan Feyenoord. Chelsea nooit gespeeld bij Chelsea, ja één keer misschien... is nu uitgeleid in HSV in Hamburg en speelt daar zelfs niet meer. Dus die jongen, hun carrière stokt daar. Jij zegt eigenlijk, we, wees voorzichtig... met die weliswaar verleidelijke aanbiedingen ja, ik, uit het buitenland. Ik, ik, ik, wie ben ik om te zeggen, je moet die 100.000 ja. pond weigeren... maar als je echt goed bent, kom je er toch wel. En ik weet uit ervaring van jonge spelers... dan heb ik dan van ervaren spelers goed. Je moet iemand niet zomaar uit zijn eigen omgeving weghalen. Die vertrouwde omgeving met die leider. Uh, het, het gras is bij Feyenoord groener dan bij een andere club. Nou ja, want je zegt, uh, als je echt goed bent... kom je er toch wel. Sterker nog, je denkt eigenlijk... dat als ze zouden blijven, dat ze uiteindelijk dat ze veel met, Daar kom komen. ik straks op terug. Okay, okay. Uh, want uh, wat ik net zei, uh, Bruma is, bij, is op een doodspoor... Balans zijn carrière. Patrick van Aanholt... is ook door Chelsea weggehaald. is eigenlijk door Vitesse nu weer gered. Nou, uh, maar nogmaals, ik spreek geen moreel oordeel uit. Want mm -hmm. Ajax doet hetzelfde. Ja. Uh, Fischer, en Eriksson zijn ook als 15, 16 jaar kind weggehaald. Messi was 13 toen hij de Barcelona uit Argentinië werd gehaald. Maar wat zie je bij Ajax en nu ook bij Feyenoord en Barcelona... heb je kans dat je ook in het eerste komt als jeugdige spelers. Uh, Barcelona heeft heel veel spelers het eigen kweek. Ajax doet nu met spelers het eigen kweek. Uh, en Ronald Koeman en Frank de Boer zijn ook geïnteresseerd in de mens. En bij Chelsea mensen zijn ze totaal niet geïnteresseerd in het kind. Alleen maar in de handelswaar. Je bent vee, je staat op een veemarkt. Ze investeren in je. Haal je het, dan hebben ze een miljoen investering. Haal je het niet, dan dan zodemiet je het toch weer op. Hmm. En ik vrees met die jongens hoe goed ze ook zijn. Ze gaan dit jaar hopelijk mee naar Israël, naar het EK onder 19 jaar. Daar zullen ze een hoofdrol kunnen spelen. Maar ze missen de ontwikkeling die hun leeftijdgenoten op dit moment bij Ajax en Feyenoord meemaken. Maar het is wel een top voor de jongens dat ze het gehaald ja. hebben. Maar ze waren beter af geweest bij Frank okay. de Boer-Ronald Koeman. Uh, dan top 2 vind ik toch Graciano Pelle. Van, toen Feyenoord. Hij, toen hij werd gehaald, van Feyenoord. Toen hij werd gehaald als opvolger van John, John Gudetti... werd Feyenoord belachelijk gemaakt. En hij werd helemaal belachelijk gemaakt. Want hij kon helemaal niks. Hij heeft de voetbaldeskundigheid vakkundig is een hemd gezet. Alle voetbaldeskundigen zijn afgegaan. Hij kan wel degelijk voetballen. Ronald Koeman heeft het heel goed gezien. Die kende hem al van AZ. Daar had hij een aantal heel grote talenten voor zich staan. En Elam hebben we het dan ook over voetbaldeskundige Frits Barend? Of? Uh, ik heb er niet zo over uitgesproken, want okay. Ronald Koeman had mij overtuigd dat die pellen... Let jij hem maar op op pellen toen hij hem haalde. Ik hield hem op de vlakte. En terecht blijkt nu. En terecht. En bovendien, het is nog een hele mooie jongen. Dus wat heeft Feyenoord gaan? Een ladies night georganiseerd die razend is aangeslagen. pellen doet daarover <laughs> Wat doet hij dan? Een strippen nee, of zo? Nee, Nee, hij, hij weet dat hij een mooie jongen is. Ah. En hij beantwoordt die vrouw. Ik ga met elke vrouw op de foto. Hij slaat hem elke vrouw in zijn hand. Barbara kwam hem vorige week op Schiphol tegen. En elke vrouw wilde met hem op de foto. En hij ging ook met elke vrouw op de foto. Ernst van de Wetering bekend met het fenomeen pellen bij Feyenoord? Ja, ja zeker. Ja, ja. Ja, ja. Inderdaad, zag u het al wel in het begin? Van dit is een goeie? Nou, toen was hij al meteen goed. Uh, okay. die, die eerste ja, die hij eerste was meteen voet goed bij Feyenoord. Oh, okay. Fantastisch. En dan top 1 vind ik, de, bovenaan in de eredivisie staan Feyenoord, van PSV en FC Twente. En op drie punten de Ajax en Feyenoord. En waarom vind ik dat zo leuk? Ajax en Feyenoord doen het vooral met eigen kweek. Bij Ajax stonden in de laatste wedstrijd zeven spelers uit eigen kweek. Wel drie denen, of een paar denen. Feyenoord had zes spelers uit eigen kweek, allemaal Nederlanders. En dan zie je bij PSV, wat bovenaan staat, niet één speler uit eigen kweek. Dus ik kan me voorstellen dat een jeugdige speler bij PSV... wat laatst gebeurd is, zegt ik ga naar Ajax of Feyenoord toe. Want dan kom ik in het eerste. Maar maakt het de kijker, vraag toch weer even naar de en de ging iets uit eigenlijk, of het eigen kweek is... of dat zij de buitenland gehaald worden. Nou, als je het hoort, vind je het wel prettig, ja. Dat... Nou, dat dat een hele natuurlijke situatie is. Het woord kopen bij voetballers vind ik zo'n walgelijk mm. woord... En ze gebruiken nou ja. het zelf. Ik ben verkocht. Het is, ja. is een soort ja, ik slavenhandel. Ik vind, vind het gewoon leuk dat dus in de top van de Eredivisie je nu ook met eigen kweek bovenin kunt eindigen. Want Ajax en Feyenoord zijn maar op drie punten van uh, PSV en FC Twente. En, en dit onder, soort ja. jongens zijn gewend om onder druk te spelen. Ja. Dat zie je ook. Ik denk dat Ajax en Feyenoord ook heel ver komen met die eigen jeugd. Ja. Ja, nou ja, ze staan er nog net onder. Waar ik moet ja, doen. ze staan er drie punten onder. Maar ja, je moet ze eerst inpassen. Ze moeten wennen aan het stadion, ze moeten wennen aan de omgeving, ze moeten wennen aan de spanning. Dat gaat vooral Langzaam anders, zijn ze daar gewend. En Twente heeft dus drie spelers het gekweekt. Als je Sander Bosker mee mag heen, Die is daar ooit ontzettend 41 ja. jaar. En dan ook nog een leuk detail. Vitesse speelde afgelopen zondag met evenveel Nederlanders... als Swansea City tegen Manchester United, maar dat terzijde. Okay. Tot zover het voetbal. Ja. ja, dan gaan we naar de floppen. Goed. Uh, uiteraard weer het wielrennen. Ik zag een berichtje, Roberto Heras, een Spaanse wielrenner... heeft in 2005 Duelta gewonnen... En later is hem die uh, zegel ontnomen dat hij op doping was betrapt. En toen won Dennis Menchoff hem alsnog. Hmm. Nou, nou, niemand wil winnen achter de gerechtelijke tafel. Maar wat het waard is, want ook Dennis Menchoff wordt steeds genoemd in dopingaffaires. Maar wat blijkt nu het Spaanse hoge rechtshof heeft bepaald... dat er een procedurefout is gemaakt. De dopingstralen van Hera zijn niet goed bewaard. Oh. En dat versterkt mij weer in soms mijn pleidooi voor trial by media. Ik word soms kotsmisselijk van het recht... wat niet zijn loop heeft door procedurefouten. Dat Spaanse hoogrechts of ik vertrouw het voor recent... Want die Spanjaarden vinden het verschrikkelijk... dat hun Spaanse helden veroordeeld worden. Contador is ook dat Spaanse... Recht... Ik vertrouw het voor recent. Nee. Dus ik zeg, voor Heras is voor mij gewoon gedrogeerd geweest. Dus die teruggeven van die overwinning stelt niks voor. Hij heeft hem gevierd, onbegrijpelijk. Maar het Spaanse hoogrecht was mij flop van de week. En nogmaals, ik ben voor trial by media. Ja. Heras was gedrogeerd, punt uit. Nou ja, en dus dat alle renners gewoon gebruiken, eigenlijk. Nou ja, als je, het, eh, ik bedoel, je moet wel een zeker bewijs hebben. Maar dat heb ik net gezegd, die... Eh, journalist van de Sunday Times, de site, die heeft aangetoond... aan de resultaten van lens Armstrong, dat het niet normaal kon zijn. Ja. En dan kom je naar de trial by media. Dan het flop 2 vind ik toch de tragiek rond de Rabo-ploeg. Ja, om het maar over doping te hebben. Ja, ik zie gouden tijden voor advocaten. Want als straks renners beschuldigd gaan worden, advocaten... je kan het bijna niet bewijzen. Die Rasmussen, die de boel zo belazerd heeft een paar jaar geleden... die gaat een gigantische schadevergoeding krijgen. Want advocaat Rabo gaat die zaak verliezen tegen Waarom? hem. Nou, hij zegt. Ze hebben het geweten dat ja. ik niet. Het, het gaat erom dat hij heeft naar buiten uitgebracht dat hij zich in Mexico had voorbereid. daar was hij niet. En hij is betrapt toen hij zich in Italië voorbereidde. Ja. Hij wilde dus niet gecontroleerd worden. Zijn whereabouts konden niet gecontroleerd worden, omdat hij natuurlijk vol gedrogeerd was. Ja. En dan is hij op tijd klaar voor die tour en dan kun je het niet meer terugvinden in zijn bloed. Ik zeg het nu even heel simpel. Ja. Uh, en, daar is dus, en hij zegt, ze wisten bij Rabo dat ik dat deed, dus ze hadden me nooit mogen ontslaan. Ze waren gewoon medeplichtig. Ze waren medeplichtig. Nou, dat is nu een hele zaak. Nu wordt er, Michael Boogt heeft in de NRC toegegeven... dat hij in dat, bij dat laboratorium in Wenen is geweest... alleen om doping te halen, maar vitaminepillen voor zijn vrouw. <lacht> Niet om lachen <lacht> Daar wordt hier om gelachen, ja. Ja. Uh, en nu wordt er in dat hele dopingschandaal bij Rabo... wordt verwezen naar de ploegarts Geert Leinders. Ja. Die wordt een speel genoemd. En dat er een georganiseerd dopingprogramma bij Rabo was. Dat denk ik niet. Waarom niet? Nou, ik ken een aantal renners. Ik ken mensen die erbij betrokken waren. Ik denk dat het zo gegaan is dat individuele renners zien... Michael Bogert, voor in 2004... won David Rebellin, Amstel Goldrace, Waalse Pijl, Luik Basse luik. Ja. Dan zie je hem even een tijdje niet. Hij is altijd wel een beetje in de top, maar nooit zo uitblinkend. Dan denkt Bogert, God voor de hoe kan dat? Dan gaat hij naar zijn dokter toe. En dan zegt zijn dokter, ja, ik weet het ook niet... maar het zou kunnen dat hij wat gebruikt. Stel dat het een renner, ik zeg niet dat het gebeurt... maar dan gaat er een renner, die gaat naar die dokter toe... zegt, dokter, ik ga toch eens EPO gebruiken. Ja. Ze kunnen me... Goed, maar eens mijn kont krikken. ik ga EPO gebruiken. Maar Frits, dat hebben ze nu in anonieme interviews toch al toegegeven? Ja, nee, dus maar wat doet die dokter dan? Ja die zegt dan, en dat vind ik de plicht van een arts... nou, zeg het bij in godsnaam, dan weet ik het in ieder geval. En dan kan ik je medisch begeleiden. En hij heeft ook nog een medisch ambtsgeheim... dus hij mag het niet eens vertellen. Mm. Dus ik vind die lijn dus, heeft eigenlijk een hele goede rol gespeeld... dat hij zegt, als je het dan toch doet... laat mij je bloed controleren, laat ja. mij je gezondheid in de gaten houden... en hij laat, zijn laat zijn mij je waarschuwen... Hij heeft zijn taak als arts serieus zeg genomen. Jij? Nou ja, alleen, het zwakke is... hij heeft ook in de directie van Rabo ja. gezeten. Dat moet misschien Rabo toch weten. Hij heeft dus een dubbel functie. Maar ik denk niet dat er een echt doping met Heb je wassen. nog andere flops? Want, nou, uh... dat is de manier waarop Ashley Williams van Swansea... afgelopen zondag tegen het hoofd van Robin van Persie de bal schoot. Yeah. Robin lag al op de grond. Dat nou, was al gefloten. En op 50 centimeter afstand schoot die Ashley... keihard de bal tegen het hoofd van Robin van Persie. Nou, ook voetbal zelf op heel laag niveau. Als je kopt, heb je geen last van je hoofd. Maar als je een bal onverwacht tegen je hoofd krijgt... kun je zware kun je hers oplopen. Ja. En wat die Williams gedaan... was een half verpakte moordaanslag op het hoofd van Robin van Persie. En wat gebeurt er dan? Van Persie wordt woedend. Een terechte... Reactie. zegt godverdomme, Loop naar die Williams toe. Pakt hem een beetje. Zegt. Wat doe je, flik je me nou, krijgen ze allebei een gele kaart. Dus ja. ik heb grote kritiek op de scheidsrechter. De scheidsrechter. Maar, ja, maar dat mag niet meer van een VVD. Nee, niet op die Williams. Nee, je mag, nee, ja, die Williams vind ik, die had tien wedstrijden ze eruit moeten. Okay. Maar die scheids had hem eruit moeten sturen. Ja, maar, maar, die scheidsrechter er faalt. De speler is de eerste fout. Maar van persie en, mag dus wel die. die nou, andere ik, speler dat vind aanpakken? Dat vind ik nog wel een menselijke reactie. Nou. Dat je zo'n jongen aanpakt en ja. zegt, wat flik ja, je me nou, gek? Die nee, ja, maar, niet alles leid. wat niet mag, moet, moet. Het zijn dingen die Gaat niet mogen, maar wel moeten kunnen. Okay. Wij zijn de kinderen van Erf de jaren 60? Er zijn de wetering 60. terecht, allebei een gele kaart of niet? Nee, nee. Niet, ook niet, oké. Okay, nee, jongen had een rode kaart, moeten hebben. die scheidsrechter moet op het matje geroepen worden dat hij een fout begaan heeft. Maar je mag geen kritiek op scheidsretters hebben, heb ik gelezen van de VGD. Nee, tegenwoordig niet meer. Dat maar goed, ik, wel ik, ik geef als ik me wel een word. billboard in Limburg, Daar mag ik wel kritiek <laughs> hebben. Tot zover Frits, daar moeten we het bij laten. Dank voor je tops en flops. We gaan je ook in het nieuwe jaar natuurlijk weer horen en spreken. En ik dank Ernst van der Wetering voor het verhaal... over de expositie van de werken van Rembrandt. Zo direct meer in Vrijdagmiddag Live. Avro.